Ik visser met het NOS-journaal. Pensioenuitvoerder, Voorzet voor ZZP'ers. In januari moet het fonds van start gaan. De ondernemers bezalen zelf of en hoeveel ze inleggen. En ook beslissen ze zelf wanneer het pensioen tussen hun 60ste en 70ste ingaat. APG belegt het geld. Het opgebouwde vermogen kan ook worden gebruikt bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De WK-wedstrijd van Oranje tegen Australië is goed bekeken. Ruim 7,8 miljoen Nederlanders zagen gisteravond hoe Nederland met 3-2 won. Dat zijn 600.000 kijkers meer dan de wedstrijd tegen Spanje. Op het WK is Nederland nu een ronde verder. Groepsgenoot Chili won met 2-0 van Spanje. Dat daarmee is uitgeschakeld. Bij een bootongeluk in Nigeria zijn enkele tientallen mensen omgekomen. Passagiers waren op de vlucht voor geweld in de regio Plateau. Daar wordt de afgelopen tijd gevochten tussen christenen en moslims. Gisteravond werd het dorp van de vluchtelingen aangevallen door strijders. Er werden mensen doodgeschoten en huizen in brand gestoken. Toen de inwoners van het dorp in paniek met de boot vluchtten, ze de boot. Er zouden zeker veertig Nigerianen zijn omgekomen, onder wie veel vrouwen en kinderen. In Alaska zijn zeventien lichamen geborgen van inzittenden van een militair vliegtuig dat 62 jaar geleden is neergestort. Het toestel crashte in november 1952 in bergachtig gebied toen het op weg was naar een militaire basis in Alaska. Reddingswerkers slaagden er niet in de slachtoffers te vinden. Pas in 2012 werd het toestel door een militaire helikopter ontdekt. Forensisch experts zijn er nu in geslaagd de stoffelijke resten van 17 slachtoffers te identificeren. Die worden naar familieleden overgebracht en met militaire eer begraven. De beroemde Britse tv-presentator Jeremy Paxman heeft gisteravond voor de laatste keer het BBC-programma Newsnight gepresenteerd. Hij heeft het 25 jaar gedaan. Paxman staat bekend om zijn vasthoudende en soms cynische stijl van interviewen. In de laatste aflevering sprak hij met de Iraakse ambassadeur en een Britse oud-politicus. En hij maakte een ritje op een tandem met de burgemeester van Londen. Paxman is 64 en hij gaat nu met pensioen. Het weer veel bewolking, soms een motregen of een bui. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 85 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eenbrugge 3 kilometer. Verderop bij knooppunt hoevenlaken nog eens 3. Na een ongeluk op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maars 4 kilometer. De rechte reishok is dicht. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 7 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor de wijkertunnel 3 kilometer. Na een ongeluk is er maar één reishok open. Van Alkmaar naar Amstelveen... Bij Knopende Raas op 3, A12 Utrecht-Den Haag tussen Noordorp en Den haag maliveld 5 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Hilversum 3 op de A27 Utrecht-Breda voor Knopende 3 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Alfred Den Dolden en Knopende Rijnsweert 4 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Dat was uh, het trio Rosenberg uh, met I'll See You in My Dreams. Het tweede uur uh, gaan we in en dan uh, gaan we dat uh, in met uh, Michiel Hermsen van D66. En uh, we gaan Michiel van alles vragen over wie die is: de mens achter de politiek. <laughs> ja, en, uh, en rond de klok van half twaalf komt Zanne Hogevorst vertellen over uh, solliciteren. Klopt dat? Uh, nee, dat kan niet kloppen. Nee, we krijgen nee. het in de cloud. Uh, nee, oh, in, ja, in geval, de weet cloud. Je, ja, ja, want ja. we hadden het over solliciteren. Ja, ja. Ja. En dan en, we sluiten af met de, met de ja, badmintonkampioenen. Ja. Goed, maar voorlopig uh, hebben we hier Michiel aan tafel. Welkom Michiel. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Michiel, wat uh, voor functie ga je uitoefenen straks in de gemeenteraad? Uh, straks, nou, ik, ik ben nu buitengewoon raadslid. Je bent er geïnstalleerd? Ja, ik ben geïnstalleerd. Ja, okay. 13 mei is dat gebeurd. En uh, wil je specifiek weten... Wat, ja, dankjewel. Wil je specifiek over nou, welke portefeuille of iets anders? Uh, ja, uh, zonder meer. We gaan, uh, gaan... Eigenlijk willen we wat meer praten over jou. Ja. Maar we kunnen wel eventjes vaststellen wat, uh, wat, wat jouw rol straks gaat zijn. En waar ligt inderdaad jouw specialiteit binnen de fractie? Ja, nou, mijn specialiteiten liggen bij de 3D's. Ja, vertel. <laughs> Spannend. Ja. Nee, dat heeft uh, meer te maken met mijn de huidige functie die ik nu bekleed. Oh, ja. En dat is uh, medewerker economische zaken. Bij zijn werk ik, Stichting Eperciën Stelling oh, Nederland. Ja. Ja. Uh -huh. Ook wel beter bekend als de Kueshoeven. Ja. En ja. ik factureer de AWBZ. Mm -hmm. En zorgverzekeringswet. En ja, met die hele decentralisatie, dus ook met de uh, jeugdwet en dat soort zaken. Ben ik al eigenlijk op de hoogte van alles wat speelt? Dus je bent al goed gespecialiseerd? Ja, zo zou ik het goed zien. En de 3D's, had je dat nu al verteld? Wat was dat nou? Dat zijn de 3 decentralisaties, dus dan moet je denken aan ouderszorg, jeugdwet en een gedeelte werkloosheid. Dat een gedeelte zit het in de sociale wetgeving. Nee. Even vraag je dus door: is al bekend welke wethouder of wethouders zich daarmee gaan bezighouden? Het is wel bekend. Het is mij even, mij even ontgaan. Maar, want dat was een groot vraagteken bij uh, het vormen van de coalitie uh, voor deze gemeenteraad. Hoe gaan we dat doen? Gaan we het splitsen over meerdere wethouders? Of gaat één wethouder daarvoor verantwoordelijk zijn? Als ik het goed heb begrepen, wordt het een splitsing. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik. ik heb, ja, ik weet hem wel. Ik, of die officieel al vastgesteld is, dat weet ik dus nog niet. Ja, daarom zeg beetje, ik, ik uh... weet het ook nog niet. Er is niet officieel mee naar buiten gekomen nog volgens nee. mij. Nee, dan, dan laten we daar nog niet over praten. Laten oh, we het dan, dan maar dan even, dan even, even zitten. Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, goed, even over jou. Ja. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Heemstede. Ja? En ik woon hier sinds uh, november 2012. In Zandvoort. In Zandvoort, ja. Ja. ja. Uh, dat is nog, dus kort is nog? Dat is heel kort. Ja, ja. Ja, ja, ik ben hier ook nog vrij onbekend. Ja, klopt. Ja, <laughs> ja anders had ik wel gevraagd: van wie ben jij er eentje? Ja. <laughs> nee, je bent er niet van eentje van zo'n nee. nee, nee, nee. Dat, dat is wel waar. Uh, dat betekent ook dat je naar school gegaan bent uh, in Heemstede ja. opleiding. Ja. En wat voor soort opleiding was dat? Ik heb op het Ateneum College Hagenveld gezeten, ja, daar heb ik VWO bekend. gedaan, Economie en Maatschappij volgens mij en Biologie 1, ja. en daarna heb ik bedrijfseconomie gestudeerd in de Hogeschool in Holland, in Haarlem. In Haarlem ook? Ja. ja. ja. ja. Oké, okay. dus de grootste gedeelte doorgebracht in Heemstede Haarlem, ja. wat bewoog je er toe om naar Zandvoort te komen dan? Nou, dat had uh, merendeels met mijn vriendin te maken. Die is de liefde, de liefde. Ja, ja, ja. En Die is hier geboren. En, uh, en we waren eigenlijk op zoek naar een huis. En we wilden eigenlijk ook wat rustiger wonen. En ook een beetje op uh, het idee op de toekomst van nou, uh, iets, iets ruimers. En toen zijn we ook gaan wezen kijken, van, nou, wat is er mogelijk? In, en uiteindelijk kwamen we eigenlijk alsnog op Zandvoort uit. Want anders zit je in... Haarlem Noord of iets, of iets dergelijks. In heemsteden gaat het ontzettend snel. Dus in die huizen ontzettend snel verkocht. Er ja. is niet veel keuze. Duur, he, daar nee, je, nee. Dus dan ben je eigenlijk... Toen dacht van nou laten we hier eens gaan kijken. En toen zijn we op een heel mooi monumentaal pand. Dus uh, onze ogen vallen. En toen zijn we gaan onderhandelen. En uiteindelijk hebben we het gekocht. Oké. Okay. Dus en het bevalt hier. Het bevalt heel erg. Ja. ja. ja. ja met name... Uh, tenminste dat vind ik heel prettig. Is het... Is het nou, de, wel de rust. Ja. En het feit dat het zomers heel druk, is, dat, daar heb ik niet zo heel veel last van. Nee. Dat vind ik hartstikke lekker. En het weer aan het strand, ja, ik, ik hou er echt van. Ja. Ja. Oh, je hebt in Zandvoort natuurlijk heel veel keuzes die je ja. kunt maken. Strand, ja, je kan overal uh, naartoe. Hè, ja, ben je auto liefhebber, en... ga je naar het circuit? Ja. Uh, ja. Ja. ja, ja, ja. Ben je muziek liefhebber, nou, in het dorp valt genoeg, uh, wordt er georganiseerd. Klopt. Zandvoort ja. live, uh, andere. Ja, ook heel leuk. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, dat bevalt je dus wel. Uh, maar even naar je politieke uh, interesse. Sinds ja. wanneer is dat uh, al jong of, of wat later? Al, eigenlijk al heel jong. Uh, ja, op mijn middelbare schooltijd uh, kregen we sowieso altijd uh, een les en uh, sowieso maatschappijleer en uh, daar word je natuurlijk ook al, werden we al heel erg geïnteresseerd in politieke partijen. En van, van huis uit, ja, mijn vader vindt het vreselijk. Maar die, is eigenlijk, die stemt eigenlijk altijd PvdA. <laughs> <laughs> We zijn eigenlijk een... een, een Liberaal een in huis. Oh. Ja, ja, dat is, dat is een, ik, ben de, ik ben ook de uitzondering erop. Uh, ik probeer mijn jongste zusje altijd nog mee te krijgen. Uh, mijn middelste zusje is ook, uh, die, die, die stemt eigenlijk ook altijd PvdA. Dus, het is, uh, ja, dus je moet ze komen. omturnen. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, linksliberalen. Ja, we moeten wel zeggen inderdaad, uh, sociaaldemocraten, uh, zo, zo, zo, zo zijn we dus. Ja. En ben maar, je in, in Heemstede, was je daar ook al bij de, bij de politiek? Of, of ben je nee. alleen maar hier in Zandvoort erbij? Uh, ik, ben, ik ben echt in Zandvoort ben ik erbij gekomen. Oh, ja. hoe, hoe kwam je daarbij dan? Wie, wie, wie, wie sprak je aan... Uh, nou, het was eigenlijk meer um, sowieso uh, de partij op zich. De D66 is altijd uh, hetgene wat ik gestemd heb vanaf het moment dat ik 18 was. Uh, met name ook het feit dat ze vrije politiek uh, bedrijven. En, en, en een aantal uh, idealen zich maar Daar ben ik op sint mee eens. En de reden waarom ik eigenlijk uh, hier in Zandvoort... Ik wilde eigenlijk iets gaan doen. En, uh, met name met de kennis die ik had... Maar ook omdat ik nu een vaste, echt een vaste woonplaats had. Want voorheen heb ik ook in, in Amsterdam gewoond en in Haarnem gewoond. Maar nooit iets had van, nou, hier ga ik hier heel lang blijven. zitten. En hier wilde ik blijven. Dus mm. ik nou, laat ik, laat ik eens wat gaan doen. Ik had wat tijd over. Dus. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik ga me gewoon aanmelden. En ik ben er eigenlijk heel, eigenlijk heel blanco benker ingestapt. En het leuke was, is dat uh, in de partij, of in ieder geval een lid, was mijn uh, uh, leraar, Klaas nou Allemaal. Ja. Dus eigenlijk ben ik daar ook een beetje door, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, geïnspireerd? En geïnspireerd, ja. ja. Toen, ik dacht dat hij toen ik zag dat hij lid was, dacht ik, nou, dat, dat wil ik ook wel. Hier wil ik Leuk. al wat mee. Ja, dat is ja. heel bijzonder. Uh... Ja, dat vond ik ook wel. Uh... Uh, om een beetje in te werken hier in Zandvoort, heb je deelgenomen aan een fractieberaad en dergelijke, al in de voorgaande jaren. Ja, ja, ik, ik ben. Want je ik, moet een beetje van de Zandvoortse verhoudingen afweten. Ja, je moet wel weten wat er speelt, inderdaad. Maar ja. nou, ik ben uitgebreid uh, ingelicht ook door mijn schoonvader. Die, uh, die ja. woont hier al 35 jaar. Dus die heeft me al enige, enigszins uh, ingelicht over ja. het een en ander. Ja. Ja. Ja. En uh, ik ben ook uit de algemene ledenvergaderingen afgegaan en, en ook bij de fractievergaderingen geweest. Ja. Met name ook vanwege mijn achtergrond natuurlijk. Ja. En daar ook die, meneer een beetje. Uh, kennis leren maken met, het, met hetgene wat er speelt inderdaad. Ja. En de politiek hier. Ja. Nou weet ik uit eigen ervaring dat uh, aan het fractieberaad deelnemen... ongelooflijk veel leestijd uh, inneemt. Ja. Kun je dat combineren met, met je werk? Het is, het is te doen. Ja? ja, het vergt wel enorm veel tijd. Maar dat, het is ook wel ontzettend leuk om te doen... En het is met name om, uh, om alles in goede banen te leiden. Dat vind ik, vind ik persoonlijk heel erg belangrijk. Ja. Ja, je, je hebt de keuze gemaakt voor uh, de, de sociale kant. Ja. Uh, dat betekent ook dat, dat je die stukken leest. Ja. Dat je overige stukken dan maar aan andere fractieleden overlaat. Ja. Nou. Ik probeer zoveel mogelijk alles te lezen. Mm. Dat, en natuurlijk, uh, ja, het zijn enorme stapels. <laughs> ja, maar ja. Je kan er wel. Vluchtig... Je kan het ook digitaal hebben. Ja, ik, ik vind het ook heel fijn om het allemaal digitaal te hebben. Uh, maar ik probeer het wel allemaal zoveel mogelijk te lezen. Dat is meer omdat je, uh, je kan natuurlijk altijd alles overlaten aan één iemand. Ja. Ja. Maar het is wel handig om als je het ook toch wat toch een beetje weet ja, wat er en dat er speelt. iemand even met een schuine oog meekijkt is altijd ja. handig. Ja. Ja. Maar na al, heb je na al dat leeswerk en en, en fractie heb je dan nog tijd voor ontspanning? Laat ik zo zeggen sport of, of, uh, of, of hobby's. Of hobby's. Ja. Ja. <laughs> nou, ik, had, ik moest mijn laatste heb ik me weer opnieuw voorgesteld aan een aantal nieuwe leden en eigenlijk kom ik vrij burgerlijk over. Ik uh, ik laat mijn hond uit. Dat doe ik met heel veel plezier. Ja. <laughs> ik werk heel graag. En uh, voor de rest, ja. Uh, ik ga af en toe eens, uh, leuk wat feestjes af. En. Uh, loop je niet over het strand of zo? Uh, ja, dat doe ik ook. Als ik mijn hond uitlaat, dan loop ik door het strand. Of ik loop door de duinen. Mm -hmm. Of ik loop hier door het dorp heen En. Uh, ja, verder heb ik eigenlijk nog niet heel veel spannend. Ja. Ik, ja. Ik draai af en toe nog eens in mijn, in mijn vrije tijd uh, plaatjes. Maar dat doe ik voor, uh, voor mezelf. Ja, dat was ooit eens een keer een, een uit de hand gelopen hobby. Ja. Het is nooit wat voor. Maar ik vond het wel altijd heel leuk om te doen. Ja, ja. Ah, het is jammer dat je actief politicus bent. Anders hadden we je voor CFM wel uitgenodigd. Ja. Ja. Maar dat is helaas niet te combineren. Niet combineren. Nee. Nee. Nee. Nou, een muziekprogramma zou nog kunnen. Dat, uh, dat wel, wel. Maar Je ja, ja. weet nooit wat het, hoe het loopt. Nee, dat is ook zo. Goed, uh, je hebt de tijd meegemaakt dus dat uh, d 60 fractie een eenmansfractie was. Die en de... nu is die wat groter. Ja, klopt. Uh, jullie zijn in feite een wethouder, drie raadsleden ja. en één buitengewoon raadslid. Ja. Oftewel eigenlijk vijf man sterk die actief ja. zijn. Klopt. Ja, is goed, is ja. dat nu anders? Is, is, uh, voor jullie? Qua hoeveelheid werk en, en dergelijke? Nou ja, we, we... Vergt het meer om? Oh, uh, overleg? Uh, het vergt inderdaad meer overleg. Er zit uh, veel meer tijd in nu ook. Uh, ja, dat, je, dat heb je natuurlijk ook mee te maken. Met je, een coalitie hebt. je hebt een coalitieoverleg. Ja. Je hebt een fractieoverleg. Ja. Uh, nou ja, alle raadsvergaderingen ja. moeten natuurlijk afgelopen ja. worden. Ja. Uh, ja, dat, dat vergt inderdaad meer, meer tijd. Ja. Ja. Uh, maar wij noemen dat wel een luxeprobleem. Ja. Het is niet zozeer dat we het, uh, dat we het heel vervelend vinden. Want uh, we zijn er ontzettend blij mee. Ja. Het is wel... Uh, het is gewoon ontzettend leuk. Ja. Ik kan niets anders zeggen dan dat. Het is eigenlijk. Uh... Nou ja, over hobby gesproken. Ja, ja, <laughs> nou ja je dat is, is een hobby. Ja, ja, kan dan, nou, ook, ik had ook echt tijd over. Ik, ik, ik werk 36 uur per week en ja. dat is uh, uh, het voordeel van het werk in de zorg. Uh -huh. um, dus ik had ook altijd een, een, een dag, twee dagen en een maandelijk over aan vrij tijd. werk je fulltime eigenlijk of ja, heb je Ik werk fulltime. Oh. Ja, maar ja. heb je dan uh, speciale diensten of heb je echt gewoon kantooruren? Het, het, het, het zijn echt kantooruren. Oh, kantoor ja, okay. ja. Ja. Uh, maar doordat je en, ja, niet de volledige 40 uur kan werken, uh, dat, dat, heb, je dat over, dus. heb je tijd over. Ja, ja. Ja. En ik had zoiets, Ja, ik ben het hier natuurlijk hier gaan wonen en toen ja. dacht ik van aan. Vandaar de politiek in. Ja. Ja. Ja. Uh, en jong. En jong, hè? Jong, <laughs> jong, uh, nou, en jong buitengewoon raadslid. Nou, jong, relatief jong. En wat is relatief nou, jong? Ik ben 31. Dus ik ik oh, vind mezelf nou, niet meer jong. Dat zou ik niet zeggen. Nee? <laughs> nee. Nou, nou, als je naar het college in de raad kijkt... dan zit je dik onder de gemiddelde ja, leeftijd. Ja, ja dat, is wel, dat, dat viel mij op zich ook wel op. Ja. Uh, het is geen negatief iets hoor. Want nee. Uh, nee, nee, nee, uh, wijsheid nee. komt ook met de jaren. Het, het, is aan de, het is aan de andere kant wel jammer dat zo weinig mensen zich in de politiek bewegen. Dat, dat merk je wel. Je ziet wel. Ik vind wel. Uh, je ziet wel een beetje afwisseling. Je ziet het bij de VVD wat jongere mensen. Je ziet bij. Ja, in de CDA heb je dat gezien. Ja. En bij D66 ook wel. Maar het mag, het mag wel wat jonger af en toe. Nog wel een paar bij. Ja, dat mag wel. Dus meld je aan, zou ik zeggen. Oké. Ja. Goed. Nou. Eigenlijk zou ik je moeten vragen: hoe vind je het wonen in Zandvoort nu? Maar eigenlijk heb je het al verteld. Uh, je ja. vindt ja. het uh, prima. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Je, je kunt alle kanten uit. Ja. Uh, kijk je ook wel eens met een schuin oogje naar, naar het ondernemersklimaat? Dat is datgene wat, wat Zandvoort doet: lopen in feite. Of. Uh, ja, ik, ik heb natuurlijk bedrijfseconomie gestudeerd, dus ik kijk ja, altijd daarom. met een schuine oog naar ondernemers. Uh -huh. En uh, het, het valt mij op, inderdaad, dat het, uh, het wel terugloopt. Yeah. Dat, dat viel me sowieso op. Uh, nou, ik was laatst op, de, op het circuit. En ik was daar met een, uh, een vriend van mij naartoe gegaan. En die zei ook, ja, ik, ik kwam vroeger nooit, nooit zoveel, circuit hoor. Want ik heb er niet ontzettend. Dat zei ik ook al, ik heb er niet zo ontzettend veel mee. Mm -hmm. Maar uh, ik vind het wel uh, mooi dat het georganiseerd wordt. En ik, mm -hmm. Ik zou het liefst uh, wijs van elke week, elk weekendraces willen zien. Dat, ja. dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik, heb ook, ik ervaar ook geen overlast van. Maar Hoorde je het in de windsteden eigenlijk? even tussendoor, Ja, vroeger? Ach, ach, sorry, af en toe. Wel. Als de wind stond. Ja, ja, ja, maar zelfs ja. dan had je er ook geen last van. Wel nee. Want het, het hoort, was met het de vrijdagstop ook zelfs. zo. Ja. Nee. Dat is het, ja, ik vind dat het erbij hoort. Ja. Maar zo'n tien jaar geleden was het ontzettend druk. En uh, daar kon je bijna niet over de hoofden lopen. En Het zal deels ook met de crisis te maken hebben, ongetwijfeld. Het, het neemt af. En dat is eigenlijk zonde. Ja. Ja, jammer. ja, jammer. Je bent blij met je keuze voor Zandvoort. En ja. uh, je bent blij uiteraard met je politieke keuze. En het ja. is natuurlijk heel leuk dat je raadswerk actief kunt gaan doen. Ja. Nu. Ja. Goed. We weten een beetje meer van je. Je levensverhaal ja. is ook nog niet zo erg lang. Dus nee. het, het verhaal is ook niet zo lang. Nee, nee, okay. nee. We gaan je meemaken in, ja. in de Raad. We zijn nieuwsgierig uh, hoe jij je gaat manifesteren. Nou, ik we gaan het, we ja. gaan het horen. Bedankt dat je hebt willen voorstellen Graag aan de Zandfoto's. Okay. Bedankt voor je komst. <laughs> we gaan uh, door met Roy Obert, Ja, Roy Orb Orbison, you got it. Wij ja. uh, zijn aan het wachten op uh, Lodewijk het Berghuis. Zijn die uh, die is op dit moment ja. aan het racen hier naartoe. Van, uh, we gaan rit. nog even door met de agenda. Ja. Dan maar, uh, Gerry. we ja, waren ja. gebleven bij 19 juni. Ja, 19 juni, dat is ook heel, heel belangrijk. Er is een inloopavond in de blauwe tram, de grote zaal van de blauwe tram... over de ontwikkeling van de Louis-David's uh, carré... en de ontwikkeling en onze reconstructie van de Hoge Weg. En dat is van 6 tot 8. Ja, dat is nieuw voor mij, reconstructie Hoge Weg. Maar, ja, ik okay. herkende het ook nee, nog maar. Nee, daar wist ik niets van. Goed, dan uh, op het circuit. Uh, Viepark Zandvoort is het Dutch National Racing Team. Dagen zijn er en die, die zijn van 20, 21 en 22 juni. Dus je kan het combineren, je kan het circuit doen en dan s'avonds gezellig eten bij culinair Zandvoort. Heel goed geregeld, ja. En op 20 juni is er ook weer de pubquiz in café Koper. Uh, aanvang is om 9 uur. Goed, uh, nou zoals gezegd uh, en uh, net uh, gehoord van. Lana Lemmens. Hebben we op 20, 21 en 22 juni. Culinaire Zandvoort. Groot festijn. Uh, op het, uh, voornamelijk op het Gashuisplein. Uh, het 21 juni is er trouwens ook weer een, uh, een kofferbakmarkt. Uh, die is dan niet zoals uh, op het Gashuisplein. Maar bij Centerpark Zandvoort. Ja. En 22 juni... Uh, besluiten we deze agenda voorlopig maar even met... Classic Concerts in de kerk weer op Kerkplein. Frederik Voorn in de kerk. Ja, en daar krijgen we Om volgende week krijgen we daar meer informatie. Daar krijgen we meer informatie. Ja. Wij ja. gaan even een plaatje draaien, want... Uh, uh, we kregen net bericht dat uh, Lodewijk uh, helaas verhinderd oh, nee. is. Niet kan komen. Wij gaan zo meteen, uh, We gaan eerst wat muziek draaien en uh, daarna gaan we door uh, met uh, het onderwerp badminton. Uh, en er zijn al drie jonge binnengekomen. Wij gaan. Uh, uh, even wat muziek uh, luisteren. Ten CC. nothing Love. Tafel zitten de badmintonfamilie, de tweeling Wessel en Brechtje en de oudste zus Imke. Imke. Ja. En zij zijn kampioen. Nou ja, bijna ja, kampioen. Meerjarig. <laughs> meerjarig, <zelf>. ja. ja. <laughs> um, Waarin eigenlijk? Badminton. Oh, oké. Okay. Badminton. Ja, badminton. <laughs> um, we beginnen bij, bij jou uh, Imke. Vertel eens... Uh, ja, nou, ik ben... Nederlandse kampioenschappen, ja. heb jij gedaan? Uh... Afgelopen twee weken geleden. Was het afgelopen ja, geleden. Ja, toen uh, drie finales. In mijn dubbel en single was ik eerste geworden. En minstens helaas tweede. Maar het was wel lastig. Wist ik al van tevoren, want allebei mijn partners waren geblesseerd. Dus ja, gelukkig wel nog twee keer eerste geworden. Maar. Ik had ook anders kunnen geloven En ik was zelf ook ziek geworden. Dus ik heb ook echt gewoon bijna kots op de baan gestaan. Ach, nou nee. <laughs> ja. Maar jij gewoon... bent toch gered. Ja. <laughs> Heel goed. Ja. En dan hebben we daar de tweeling. Wessel en Brechtje. En jullie zijn ook dubbel. Dubbel. Uh, of Brechtje alleen hè? Du dubbel hè? Single en dubbel. Nou, ik heb alle drie onderdelen gespeeld. Maar met de dubbel ben ik tweede geworden. Een single... Single heb ik. Oh, wacht. Nee, heb je niet heb ik, nee ik graf je het, nou maar. Ja, <lacht> ja. ja en, we, en ja Ik heb wel alle drie de onderdelen gespeeld. Met ja. uh, een mix hadden we samen gespeeld. Toen hadden we de kwartfinale verloren. Dat was zonde. Hadden we echt kunnen winnen. Uh, de dubbel moest ik gelijk tegen plaatsen Maar het was ook nog een mooie wedstrijd. En mijn single was ik tweede geworden. Ja. Heel goed. Nou ja, maar jullie moeten natuurlijk ook heel erg oefenen, ook, hè? Ja. Hoe vaak oefenen jullie. Uh... Nou, we trainen, met de meeste trainingen was het ongeveer, voor ons, bij een brechtje, vier, vijf keer per week. En in ja, voor mij trouwens het, het vijf, zes keer. Ja, en waar trainen jullie? Uh, ik train, we trainen alle drie in Haarlem, ja? onze club. En ik train ook nog bij Papendal pa pa en Arnhem bij de Nederlandse jeugdselectie. Ja, want als je zo hoog zit, dan, ja, ja, ja. dan ga je natuurlijk ook uh, dat soort trainingen doen, zoals in Papendal ja. en dergelijke. Competitie spelen jullie ook? Ja, alle drie. En dat is het door het hele land heen? Ja. Ik ja, heb al twee jaar het hoogste niveau, divisie, En dan spelen ook gewoon twee competitie. Ja, ja, kijk even naar je moeder, het is flink rijden. Ja, voor schooltijd. Ja, ja. ja. En, en, en jullie gaan nog naar school natuurlijk ook. Is dat allemaal wel te combineren? Want dat ja. zou best pittig zijn, denk ik. Dus wel, je hebt wel minder huiswerktijd. Ja. En we hebben ook ja. één training voor school. Dus dan moeten we zes uur ochtends opstaan, oh. opstaan. Maar het is allemaal wel te doen. Houden ze op school daar rekening mee? Ja. Ja? Nou, dat is wel aardig. En van... jij? Ja, ik zit ook wel. Maar zit alles nu op het maar. Over veen. Maar ik ga volgend jaar naar een andere school, Den Haag. Echt een topsportschool. Oh, je gaat echt naar een sportschool? Ja, ik ga er ook elke ochtend trainen voor school en dan door naar school. Dus ook een andere club ga ik spelen ook in Den Haag. Ga je daar dan wonen of, of nee, ga, ga je er heen en weer? Ja, dat is ja. te doen wel. Hè? Ja. Hm. Want wij hadden oh. vroeger op Zandvoort redelijk, uh, een redelijk badmintonclub. Dat ja. is niet meer zo. Leuk, die is helemaal nee. niet meer. Lotus? Ja, Lotus. We moeder ook gespeeld. Ja, ja. ja. En dat, dat speelde redelijk uh, goed in de competitie. Maar dat is over in Zandvoort. Ja, is nou, dus maar recreanten. Zijn er alleen recreanten? Is er nog een badmintonvereniging in Zandvoort? Ja, twee recreanten. Twee recreanten. Oké. Okay. Dus dat is niet meer zo. Uh, nee. Want de faciliteit hebben we natuurlijk wel. We hebben een sporthal. Ja, en, het zou kunnen als er genoeg leden waren. Ja. Oké, okay. bij welke club spelen jullie nu dan in Haarlem? BC Duinwijk. BC Duinwijk en BC, BC, BC Badminton Club Duinwijk. Duin, Duinwijk. En die speelt in Haarlem in Sporthal. Ja, de Duinwijk was in mijn eigen hal. Oh, oké. Okay. Ze hebben mijn eigen hal. Ja. Oké. Okay. Jullie zitten allebei, alle drie bij dezelfde vereniging. Ja, oh. ik ga alleen volgend jaar naar een andere vereniging. Ja, zijn. dat zei je. Ja. Den Haag, he? Ja, bij Velo. Ja, ja. oké. Okay. Ja, als je zo wil blijven spelen, zo hoog, dan, dan zul je waarschijnlijk... Uh, ook je training die je krijgt bij een andere vereniging moeten gaan zoeken... die je verder kan helpen. Ja, nou, heb ik heb ook wel goede trainers. Ja? Gewoon, maar ik ga volgend jaar, maar zeggen, naar de academie. Maar ja. dan ga ik vijf ochtenden in de week trainen. Dus, mijn, mijn trainingsintensiteit gaat ook een stuk omhoog. Ik ga volgend jaar acht keer per week trainen en dit ja. jaar was het vijf, zes keer. Ja, ja dat is zo. Uh, dit is tot 17 jaar... Nee, zeggen Het ENK is onder 13, onder 15, onder 17, onder 19. 19. En ik ben 16 en 13. De dus zon hebben onder 13 gespeeld. en ja. Ik onder 17. Onder 17? Ja. Uh, uh, bij welke leeftijdsgrens. Ben je dan uh, bij de senioren? Um, ja, onder 18? 18. ja, als je 19 18. bent. Oh, 19. Boven 19 uh, ja. en, en dan kun je kwalificeren voor allerlei toernooien en uh, kampioenschappen. Ja, nee, ik kan maar zeggen... Um, ik ben onder 17, maar ik heb ook al toernooi onder 19 gespeeld. Ja. Ook een wereldjeugdkampioenschap onder 19, ja. ook voor geselecteerd. Ja. Maar als je jeugd bent, kan je ook al senior toernooi spelen als je wil. Dus niet dat je, je, moet, je hoeft niet senior te zijn om te spelen. Ja. Maar meestal als je jeugd bent, speel je jeugdtoernooi en senior, ga je naar senior circuit. Ja. Ja. En hoe is het met jullie uh, uh, coach? Uh, hebben jullie een eigen coach? Worden jullie, hoe worden jullie begeleid? Of ja. moeten jullie, onze <laughs> coach is eigenlijk onze moeder. Ah. Van, de moeder. Alle, van ah. alle drie? Ja. En ze coacht alle, eigenlijk alle onderdelen van ons, alle drie. Ja. Ja, onze ja, moeder, maar die heeft ook vroeger hoog gespeeld. Ja. Dus ja. ja. Hoog -hoog maar ook hoog hoogtrainer. Ook okay. bij Lotus begonnen. Ja, ja. Ook een goede trainer dus. Nee, en jullie zijn met z'n drieën thuis of hebben jullie nog een broer of zus? Nee, nee, nee? ook. Oh. Ja, en de vader ja, doet vader. ook wat aan badminton of niet? Nee, nee. mijn vader die nee? heeft uh, 70 jaar gewoond. Oh, ja. leuk. Echt wel, uh, en, en jullie toekomst ja. uh, voor wat betreft badminton uh, betekent dat je na, op een gegeven moment naar de senioren gaat. Uh, hebben jullie die ambities om verder te gaan. Eh, nationaal kampioen. Eh, misschien Europees. Misschien Olympische Spelen. Weet ik veel wat. Nou, ik wil echt maar zeggen, laten we gewoon een wereldtop en ook Olympische Spelen. Want jij spelen. zit natuurlijk wel al een beetje in de richting, hè? Ja. denk ik. Uh, ja, nou, ook al EK, en WK gespeeld. En ja, ik hoop natuurlijk later dat ik naar de Olympische Spelen kan. Zo. <lacht> ja. Ja. Je, je wil echt je sportcarrière ja. verder ja. uitbouwen. Ja, daarom ben ik ook nu maar zeggen, mijn levenspatroon omgezet, alles in Den Haag want we zeggen, ja, je moet gewoon echt wat sport over hebben om verder te komen en nu zijn ze natuurlijk nog een stuk jonger dus dan ja, ja. Maar ja. Ja, maar heb je dus wel nog wel tijd om, om, om plezier te maken en zo ja, want we ja? zeggen, mijn meeste vrienden zijn ook van badminton oh, die zijn van badminton, ja. oké okay. maar je moet toch ook een beetje uh, uh, toch nog iets leuks doen denk ik daarnaast, ja. toch? anders is het toch misschien een beetje te zwaar ja, ook zwaar? met die vereniging die ook leuk. doe van, je leuke ja. dingen wel, ja, ja, en jullie ook? Ja, wij hebben ook soms de uitjes dan. Ja, dat is ook wel ja. belangrijk, hè? Ja, maar ja. je moet je voor, je als je ja. een sportcarrière wil, moet je er dan toch wat voor inruilen? Ja, je, moet, je hebt ook minder huiswerktijd. Je hebt minder tijd om af te spreken met je vriendjes. Want ja. voor wat, dan gaan ze voetballen en dan moet jij trainen. Ja, dat ja, ja, ja. is waar. Ja. Ja. ja, dat is wel waar. Maar er zijn opleidingen in Nederland die... Uh, Johan Cruijff opleidingen en dergelijke... waar rekening wordt gehouden met je sportcarrière. Ja, hè? ja je hebt ook loodscholen. Maar principe, wij zitten op het kennen, maar die werken ook heel erg goed mee. We kunnen uitval krijgen als we moeten trainen. Dus dat, dat is wel mooi. mooi. Ja. Ja, dus er wordt rekening mee gehouden. Ja, ja, ik, ja ik, ik ben ook uh, geselecteerd voor de nationale jeugdselectie. Oh, Oké, okay, geweldig. Gefeliciteerd. Nou. Maar dat betekent dus ook weer trainen ja, dat is, op andere dagen dan voor de club. Dat is op woensdag op, voor Papendal, maar ik had er ja. al vaker meegetraind om te kijken. Ja, ja, ja. Maar dat betekent elke woensdag naar Papendal uh, rijden? Ja, dat uh, oh, doet okay. mijn dus ook vaak. En ik ben ook tussen ons mee geweest. Ja. Dus en dan kan we, kunnen we ook uitval krijgen van school, dus dat is ook mooi. Ja, dat is, nou, Ze werken goed mee. Ja. Goeie ja maar, ja, wordt nou, het misschien. net gevraagd of, of wat, wat de ambitie is? Wat is dat voor jullie tweeën? Nou, ja. Ik wil ook. Jij wil ook wel door? Ja, en ik hoop ook de Olympische Spelen te bereiken om gewoon te kunnen spelen daar. En Europees kampioen. zou echt heel mooi lijken later. Maar dat is nu nog wel ver weg. Oh, okay. ja, maar je bent nog ja, jong ik heb dus. een beetje dezelfde dromen als best. Maar het lijkt ook wel heel erg cool. Nou, gewoon om de Olympische Spelen te spelen. En ook misschien nog om verder, verder te komen. Bijvoorbeeld in de finale of zo ja, En Europese toptalen. Ja, nou ja, we, we, we zeggen zo makkelijk. Olympische Spelen. Wat zijn er voor ja, andere lastig, einddoelen? Ja, ja maar dan, je hebt, nou, waar, wereld, waar je die ook wel leuk zoveel Ja, maar Ja, maar wereldkampioenschap moet je overkwalificeren. Nee. Ja. En Europese kampioenschappen. Maar als ze maar zeggen, Olympische Spelen mag je pas meedoen als je bij de top 16 van de wereld staat. Ja, okay. Dus sommigen zeggen van ja, ik wil alleen Olympische Spelen meedoen. Maar dan heb je al zo'n hoog niveau. Het is ja. hm. dus niet zo van ja, als ik meedoe, dan heb ik mijn doel gehad. Als je de markt gekwalificeert, dan ben je wel bij de top van de wereld. Dus... Ja, ja, dat is waar. Dat wat is, is het topland voor badminton? Uh, in Europa is het Denemarken. Ja. En in Azië ja, heb je heel veel. China, Indonesië. China, ja, China Indonesië. Ja. China is wel de beste met. En die hebben volgens mij drie wereldkampioen van de vijf onderdelen. Als ik Zo. het goed zeg. Ja. Goed, jullie hebben wat voor te streven dus. Ja. ja. ja. En uh, jullie gaan een leuk, maar vrij zwaar ja. tijd tegemoet ja. he, met, met trainen. Ja. Maar ja, ik maar zeggen, zoals ik, als ik naar de, bijvoorbeeld Europese kampioenschappen of de wereld, maar zeggen, je moet je ook ja, punten halen om te kwalificeren. Dus ik heb ook wat meer toernooien gespeeld. Dus ik ook Israël Junior, ben ik ook eerste geworden, onder 19. Maar ook mede door talentboek dat is ja, iets, er wordt voor talenten crowdfunding en er hebben ook veel mensen van Nederland hebben daarvoor gedoneerd. Dus ik wil ook bij deze ook nog weer Heel goed, ja. Ja, dus je reist eigenlijk al een beetje, ja. Uh, toch? Ja, ja we, moeten, we moeten het afsluiten, jongens. Ja, uh, hartstikke leuk. Nou, leuk dat we met drie beroemde ja. Zandvoorters hebben uh, kunnen spreken hier. En ze worden nog steeds beroemd, ben ik vanaf. Dat denk ik ook, ja. ja. Nou, Heel erg bedankt voor jullie komst, jongens. Dankjewel. En toi, uh, toi, voor uh, de komende jullie, tijd. Uh, bedankt. bedankt. Oké, okay. en wij gaan verder met Bluff aan de kust.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 Maar men weet het niet En zwijgt van wat men hoort en ziet Hier aan de kust, de Zeeuwse kust Maar de zomer onbewust Tot zover Bluff met uh, Aan de Kust. Nou, daar zitten we. Uh, we hebben als uh, laatste gast Peter Tromp met een, een nieuwe rubriek ondernemerszaken. Tenminste, het staat op zijn pet. Ja, hij heeft een heel goed <lacht> pet, euh, Peter. Maar ja. dat, dat staat er vandaag nog niet voor... Staat <lacht> op. Welkom, Peter. Dank je. Dank je, dank je. Uh, zo uh, periodiek uh, zullen we je graag uitnodigen om eens te vertellen over wat ondernemers bezighoudt. Prima. Ja. Dingen die goed gaan, maar ook ja. dingen die minder goed gaan... of waar jullie je zorg over maken. En ook dingen die wel goed gaan. En die Tuurlijk, Het moet ook horen. <laughs> er zijn een heleboel dingen die ook goed gaan, dus Zo is het. dat willen we ook graag ja. horen. Ja. Peter, uh, net in het voorgesprek heb je al wat verteld. Ik zou zeggen... Goh, Bas mars van los. je hart. Geen moord. Nee, nou, hot item, uh, de afgelopen weken is uh, de biologische markt op donderdag. Ja, ik was in de krant een heel vaag ja, verhaal. En daar ook. is nogal wat over te doen. Het wordt uh, zo langzamerhand een soap. En uh, dinsdagavond wordt het behandeld. Het voorstel van het college is om uh, de biologische markt vaarwel te zeggen. Dat komt nogal oh. koud op het dak. En, uh, maar er zitten een aantal, uh, naar ons idee als ondernemers... zijn er gegonden redenen achter... Laten we uh, één ding voor opstellen. Uh, wij als ondernemers in het dorp zijn blij met de biologische markt. Vinden het een stukje toegevoegde waarde. Alleen gaat het erom op de manier waarop het gebeurt. Mm -hmm. Een doorn in het oog van ons als ondernemers, maar ook van het college. Wat dat betreft zitten we op één lijn. Is het feit hoe die jongens zich iedere donderdagochtend denken te kunnen presenteren. Mm -hmm. Met een vrachtwagen op het raadhuisplein. Met een uh, verkoopwagen op het raadhuisplein. Van af het begin was de bedoeling om de markt kleinschalig te houden met kramen. Ja. En alleen met kramen. Want dat is dus vier kraampjes aan de ene kant, doorgang naar de haltestraat, kerkplein doorhouden. Mm -hmm. En vier kraampjes aan, aan de andere kant. Dat is leuk. Zoals het er nu staat, heeft het geen toegevoegde waarde. Er is meerdere malen contact geweest met de ondernemers al daar... Die de biologische markt hebben. En die zeggen gewoon van. Uh, nee, we willen niet naar het Louis-Davidsplein. Oftewel het Marktplein. Ja. Wat in principe een prachtig plein is. Alle faciliteiten staan daar. Er staan meterkasten. Ze kunnen ge gebruik maken van water. Ze kunnen gebruik maken van zwakstroom. Van krachtstroom. Dat is allemaal. Dat staat er. Waarom staat dat daar? Dat komt dus omdat. Oorspronkelijk daar de weekmarkt. De woensdagmarkt ja. ja. zou komen. Ja. Ja. En de gemeente heeft uh, gemeent de tekeningen gewoon aan te moeten houden. Dus ook voor de toekomst zou dat een prachtig plein kunnen zijn... voor allerlei festiviteiten. De heren van de markt wilden dat niet. Er is aangeboden om op het gasthuisplein te staan. De heren van de biologische markt wilden dat ook niet. Ze wilden alleen op het raadhuisplein. En er werd dus gezegd, we blijven op het raadhuisplein. En als jullie dat niet willen, dan gaan we weg. Oké. Okay. Wat denkt het college zeer terecht? Ja jongens, maar zo werkt het niet. Uiteindelijk zijn wij hier degene die het beleid bepalen. Ja. En niet Tuurlijk, een paar niet ondernemers nee. die van verre komen en zeggen... wij willen hier wij een biologische... En het is natuurlijk zo dat die biologische markt... wel degelijk een stukje toegevoegde waarde heeft voor klanten... die graag ja. biologische ja. producten. En ja. dat ondersteunen wij ook van harte. Waar het om gaat als die mensen dat zo graag willen kopen... Dan komen ze ook naar het Gasthuisplein toe. En dan zouden ze in de toekomst ook naar het Marktplein toe kunnen komen. Dus het is gewoon naar ons idee en ook naar het idee van het college. Pure onwil. Zo doen we het, zo willen we het. En we willen niet anders. Ja, dan houdt dat op. En wilden ze ook niet eventueel bij op woensdag aansluiten? Even, dat, dat willen ze niet, want op woensdag ook dat is voorgesteld. Op woensdag is punt 1 de markt te groot al. Die staat al vol. Er was dus ook een, uh, een reden dat ze zeiden: van uh, ja, op woensdag is het ook een, een zootje op het raadhuisplein. Dus, en op donderdag mag het dan opeens niet, wat op woensdag wel mag. Nee, nee. De heren vergeten, en een hoop mensen vergeten in het dorp, dat de woensdagsituatie op het raadhuisplein ten aanzien van de weekmarkt een andere is. Dat komt ook vanwege het feit dat er nu. Uh, ze gaan verbouwen ja. bij Albert Heijn naast ja. mijn winkel. En dat gaat twee jaar duren en ze moeten die kamer kwijt. De nieuwe situatie over twee jaar zal zijn dat het Raadhuisplein zijn marktfunctie blijft behouden. En zijn pleinfunctie, niet zijn marktfunctie, maar zijn pleinfunctie. Het voorste gedeelte van het Raadhuisplein. Mm -hmm. Alles wat nu op de woensdagmarkt op het Raadhuisplein staat, gaat dus over twee jaar terug richting mijn winkel, richting Grote Kocht. Mm -hmm. okay. dat weekmarkt gebeuren moet een compact geheel worden... wat gesitueerd blijft op de grote Krocht. Ja, op dit moment is de weekmarkt zo... dat uh, bij de Slegersstraat houdt hij op. Ja. Waarschijnlijk om verkeersredenen. Ja, dat heeft te maken met het laat losgebeuren van uh, onze grote vriend Aalt. Uh, ja, oké. Okay. Dus als dat niet meer hoeft, als dat anders kan... Ja. dan kan dat stukje Krocht erbij dat getrokken zou er eventueel worden. bij kunnen komen. En dan komen. kan het raadhuisplein ja, naar de krochten. Maar uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat in de nieuwe situaties als de tekeningen nu zijn en de situatie over twee jaar gesitueerd is... zal het zo zijn dat het laten en los gebeuren gaat... via dat stukje Cornelis-Legerstraat. Dus het laten en los gebeuren komt niet meer aan de Louis-Davidstraat... maar gaat gebeuren aan de achterkant in de Cornelis-Legerstraat. Dus dat stukje zal heel moeilijk zijn om dat erbij te krijgen in de markt. Voor de markt. Maar goed, we kunnen ook nog naar het Marktplein toe natuurlijk. Want daar hebben we een prachtig plein. En de heren van de Biologische Markt uh, uh, zeiden letterlijk... Uh, geen sprake van, no way, dat doen we niet. Maar de onbekendheid van uh, dat louis Davidsplein blijft natuurlijk wel gelden, ook ja, voor... Op, hun, de, op deze de manier de dus. De wilde er ook niet naartoe. Nee. Op deze manier wel, maar uh, als ik het zo zie... En ik heb er net in huis betrokken. Dus ik weet hoe het is. Als ik het zo zie, denk ik... Nou, die marktjongens zullen ze nog wel eens een keertje achter hun uh, oren het kouden, een Want plek. Het is een prachtig, Het is een prachtig plein ja, om ja, daar absoluut. een markt. En zo ver weg ligt het niet. Maar de situatietekeningen waren heel moeilijk om je een goed beeld te kunnen ja, geven. Ja. Nou zijn alle hekken weg. Nou is alles geplaveid, Er staan bloembakken bij. En nu je het nu zo ziet, denk ik... Nou, jongens... En ik vind het ook een beetje een gemiste kans. En ook zelfs als de heren van de biologische markt zeggen... we willen ook die naar het gasthuisplein. Ja, dan vind ik dat het college gelijk heeft. Jullie hebben een voorlopige vergunning. Die voorlopige vergunning is ook nog een keer verlengd. We bieden dit aan, we bieden dat aan, we bieden zus aan. Jongens, het houdt op. Jammer, ja. maar het is niet anders. Okay. Ja. Dat ten aanzien van de biologische ja. markt. Oké, okay. okay. Peter. Inderdaad, als start. We hebben nog even over een paar minuutjes... is er, is er nog een tweede onderwerp. Valt ja. We uh, zeggen even heel, heel duidelijk... je praat namens ondernemers hier. Ja, hè? precies. Niet als privé. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Namens ondernemers. Ja, precies. Maar dat doe ik ook. Dat doe okay. ik ook. Oké, okay. oké. En uh, waar het om gaat... is het verkeersbesluit wat genomen is... ten aanzien van het muziekpaviljoen. Ja. Het muziekpaviljoen staat er nu vier, vijf jaar. Dat heeft een aantal jaren heel leuk gedraaid, vooral in de zomermaanden. Het afgelopen jaar heeft het oude bestuur van het OVZ besloten... vanwege uh, teruggelopende inkomsten... dat ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen doen... om een derde bij te dragen aan de uh, feesten en uh, voorstellingen... die op het muziekpaviljoen... Iedereen duidelijk. Uh, zonder de OVZ in te lichten is in het voorjaar een verkeersbesluit genomen... dat... Uh, de bushalte verplaatst wordt... naar het Louis-Davidskerree. David's hm. Daar hebben wij niks mee te maken. Dus dat hoeven wij ook niet te weten. Hm. Wel, de dingen die dan gebeuren... en dat houdt in dat de NZH... De uh, zet moet je mij horen. Dat is ja, waar. Helemaal. connection. Ja, Connectie moet de bord maken om het uh, Raadhuisplein... om terug te komen naar de bushalte. Ja. Dus ze hebben zeven dagen in de week... 365 dagen in het jaar... Ja. het Raadhuisplein nodig. Ja, zegt uh, de heren van de gemeente tegen mij... van, jullie wilden uh, uh, niet meer organiseren. Maar dat betekent niet dat wij uh, zonder overleg zomaar... Uh, met een voldoende feit worden geplaatst. Ja, ja. Ja. Want wij kunnen dus ja. op, het, uh, op het muziekpaviljoen... eigenlijk niks meer ja. doen. Nee. En uh, ik heb ook... Uh, ik moet er nog een onderhoud uh, mee hebben... met Gerard Kuipers... de toekomstige wethouder van uh, D66. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die een onderhoud... dus hij krijgt het heel druk. Vanaf 1 juli. En, uh, vanaf 1 juli. En uh, wij staan uh, 1 juli 5 over 9 bij hem Sorry. voor de deur. Dus, ja, dan, dan weet hij, weet dan weet hij dat van. Voor... Ja. Maar uh, dan moet we nog wel even overgespreken worden, want dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn... dat we daar een prachtig nee, paviljoen hebben... waar nee, ja. totaal niks kan, kan gebeuren. gebeuren. Terwijl er een oorspronkelijk plan was om die op het, over het zwarte veldje te ja. laten Juist, lopen. Ja. Juist. Ja. En uh, dat is dus niet gebeurd. Nee. En in principe moet dat ook kunnen. En uh, ik vind het zonde... En dat Connection moet draaien, dat begrijp ik wel... maar uh, dat betekent dus eigenlijk... dat je nooit meer wat kan doen. Nee. Ja. En wij moeten dus maanden van tevoren aangeven... wanneer we het willen hebben... en dan is Connection eventueel wel genegen om via de hoge weg de dus altijd te oh. plaatsen. Zoals nu met de jaarmarkt ja, ja, er klopt. gebeurt. Ja, ja. Maar ja, het gaat eh, echt om spontane acties die er zijn. Ik krijg vanochtend een mail binnen dat in juli, drie data's in juli, er drie Engelse koren, jazzband en een cosplayband uh, van scholen, en het zijn een man of 40, 50, komen daar concerten geven. Die moeten we verplaatsen naar het pleintje zelf, want ze mogen dus niet op het muziekpaviljoen. Nee. Dat is onmogelijk. Oh. Oké okay. ja, okay, Peter, mm. wij gaan uh, een volgende ja. keer verder met wat jullie hier bezig had. In ieder geval bedankt dat je deze keer wilde inspringen en het graag afgeven voor dit programma. Wij moeten eruit, het is Dankjewel. het einde van Goedemorgen ja. Zandvoort. Uh, we bedanken Floris Faber met Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. Gert van Kuik als gastheer, maar ook als redacteur samen met uh, Yvonne en Gerry. Pascal van de Beek, die een hectische ochtend achter de rug heeft. Pascal, heel erg bedankt voor het Dank inspringen. Wel, Pascal. Voor regie en techniek. Uh, Gerrie Rutte. Ja, Don, de gebber. Het was een, uh, weer een enerverende uitzending een enerverende vandaag, hè? Uit. Ja, maar het is allemaal. Het is weer bedankt. goed gekomen. Ja. Wij gaan eruit met Neil Diamond. I can't begin to know it But then I know That it's growing strong Wasn't the spring